Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws om NOS op 3. Oranje speelt de achtste finale tegen Tsjechië. En dat is goed nieuws, vindt oud-voetballer Pierre van Hooydonk. Als je Frankrijk, Portugal of Duitsland had getroffen... dan was het allemaal iets anders geweest. Maar ja, dit is toch geweldig. En als je vooruit denkt en al naar de halve finales kijkt... dan gloort er hoop, denkt hij. Als je ziet wat er daarna zou kunnen gaan gebeuren... de winnaar van Denemarken-Wales... Ja, dan zitten we wel aan de goede kant van het scheenpje. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, toch? Zojuist heeft Duitsland in eigen stad München afgetrapt tegen Hongarije. De Hongaren staan vierde, maar als ze winnen gaan ze ook nog door naar de achtste finales. Meer EK nieuws vanaf dit weekend mogen kroegen in Amsterdam de wedstrijden op het terras laten zien. Maar er zijn wel regels. Schermen moeten zo staan dat je niet vanaf de open openbare weg kan meegluren. Binnen een half uur na het laatste fluitsignaal moeten de tv's uit en je moet op je plek blijven zitten. Eind augustus zijn bijna alle coronabesmettingen met de Delta-variant, verwacht de EU. Die variant is besmettelijker en ze denken dat die deze zomer op grote schaal rondgaat onder jongeren die nog geen vaccin hebben gehad. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, zijn wel goed beschermd tegen de Delta-variant. 42,2 kilometer hardlopen, dat is al een flink eind... Maar vijf dagen achter elkaar, 42,2 kilometer hardlopen, dat is gewoon niet normaal. Maar Marinier Robin deed het de afgelopen vijf dagen. Zo, oh, dus de day, uh, day after. Gisteren heerlijke sushi gegeten. Uh, lichaam voelt op zich wel oké. Het was niet voor de lol. Robin wil aandacht vragen voor PTSS. Hij had er zelf ook last van na een uitzending in Oeruskan. Hij zag zijn collega's een bermbom inrijden en dat beeld liet hem niet meer los. Hij wil dat meer mensen met PTSS erover kunnen praten. En dat lukt wel aardig. De berichtjes stromen binnen. Super bedankt voor al je support. Ik ga echt proberen zoveel mogelijk berichtjes te beantwoorden. Maar het, het, het stroomt lekker over. Dus dat is uh, ook iets moois. En dan nog het weer vanavond droog. Het koelt af naar 10 graden vannacht. Morgen deelsonnig en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Op de A4 naar Amsterdam, 5 minuten vertraging tussen Hoogmade en nieuw -Venep. En de N205 van nieuw naar Haarlem, tussen de A9 en Haarlem, 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Woensdagavond 23 juni. Van 8 uur tot 10 uur s'avonds weer een aflevering van FEN FM. Dit keer met Roy de Smit over Bob Dylan. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. From foundation Ja, dat was uh, Forever Young. De live uitvoering van The Last Walls. Maar um, voor het nieuws en het, uh, de reclame... hoorden we The ballad of the Thin Man. Ja. En daar wil ik ook wat over zeggen. Want uh, dat idee heb ik ook wel eens... dat uh, Bob Dylan soms echt uh, hele verhalen vertelt. Hè? Ook die lange nummers. De Lady of ja, the Lowlands no en zo. Zeker. The Thin Man is volgens mij ook zo'n verhaal. Ja. Maar is... daarvan zei je ook, nou dat is een beetje een vreemd verhaal. Ja, het, het, het is een, een hele lied. Als je, als je de tekst beluistert, het is een heel vervreemdende uh, scène. Oh, yeah. Someone walks in the room with a pencil That, in, in their yeah. hand. Dus je yeah. denkt, dat nou, is misschien een, een journalist. <laughs> yeah. um, en dan ziet hij de, de gekste dingen. Uh, de, een, een, een, een, hoe noem je zo'n zo zo circusartiest die die zware doorslikt? Is daar een bepaald de Oh ja, ja nee, ik weet wat je bedoelt, ja. Uh, yeah. yeah. The sword swallower looks at you. En uh, ah. nou ja... Yeah. Uh, here's your throat back, thanks for the loan. Hier heb je je keel terug. Terwijl hij <laughs> degene is die, die zware doorslikt. Het is dus een heel, heel, vaag, yeah. uh, heel vaag beeld wat hij, uh, wat hij ja. schetst. En het is ook niet echt duidelijk waar het nou op geïnspireerd is. Ze, ze denken dat Dylan een uh, nou, vervelende aanvaring had met een journalist... in uh, 65 ongeveer, en had hij er veel meer van. Uh, daarom heeft, heeft hij ook daarna een, uh, een retraite genomen... Oh, okay. um, ja, en hij zat vol aan de drugs in die tijd. Uh, Amfetamines. Ik weet niet wat daar een Nederlandse benaming van is. Ja, um, antwoord, ja, ja. Maar ook, ja. vooral in die tour, 66, uh, speelden ze heel veel. Hij sliep weinig. Hij was constant aan het schrijven ook s'nachts. Uh, dus als je ook oh. beelden ziet van die tijd, of foto's hij ziet er ook heel slecht uit. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je in zo'n staat. <laughs> zo'n vervreemdend lied schrijft. Ja, ja. Uh, maar toch, ja, dat, dat, verhalen, dat verhalen vertellen. Dat heeft hij toch echt uit, uit die folktraditie meegenomen, en dat, ja. dat, dat, dat is hij zijn hele carrière blijven natuurlijk die nog lange steeds. Nummers. Ook dat, uh, ja, het laatste nummer wat we natuurlijk ook van hem hebben, wat, uh, wat jij, uh, ja, Ram and Rowdy Ways, ja, ja, ja mijn, ja. Uh, mijn ja. favoriet. Ja. Vind ik echt zijn beste album. Uh, ja. Ik, laatste, vind, ik vind dat, dat nummer, vind ik zijn beste nummer gewoon überhaupt. En ik had op weg hier natuurlijk ook dat dat laatste album aanstaan in de auto, en ik, ik ga echt mensen aanraden om dat goed te beluisteren. Ik, uh, ik, ik vind het een van zijn persoonlijkste albums. Oké. Okay, dus dat klinkt ja. misschien uh, wat gek. Ja. ja. Uh, maar ik heb echt het idee negen, dat, de dat de de de hij... Uh, ja. Ja. Ja, ik heb echt het idee dat hij daar um, zijn, zijn plaats in de cultuur, in de wereld aan, aan het vastzetten is. Zo, uh, ja, het is lastig om uit te leggen. Ja. Maar als je hem beluistert en ja, vooral, je moet echt wel goed in, in de tekst, uh, mm -hmm. moet je goed op focussen... Um, maar dat verhalende, dat ja, doet hij dus nog steeds. Maar volgens mij heeft hij zijn plek al veroverd. Hè? Ook door die, die, die, die prijs die Edie ja. dat ja. ja, de Nobelprijs. Want ja. um, dit is de eerste album Rough and Rowdy Ways dan. Van ja. vorig jaar. Um, Sinds ja, de hele Nobelprijs. Tijd, ja. En uh, ik heb ook een, uh, een podcast gehoord van uh, Definitely Dylan. Ook echt een aanrader voor wie geïnteresseerd is. Um, waarin zij van, van die podcast uitlegt... Um, dat zij denkt dat hij op dit album aan het reflecteren is over... oké, okay, ik heb niet die Nobelprijs. Wat betekent dat? Um, ja? Oh, ja, ze had een nummer op uh, Mother ja. of Muses. Ja? Dus de muse is natuurlijk waar de inspiratie vandaan komt. Dus heel erg reflecterend en introspectief over... wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen 50 <laughs> jaar? En wat is nou mijn, mijn plaats en mijn status? Oké, okay. 80 jaar bijna. Ja, dus ja. ja. Dat zingt hij ook op, op ja. dat lied. Maar een version of you van... Is there light at the end of the tunnel? Can you tell me please? Hij, hij, ja. hij weet zelf ook, ik word geen 120. Waarschijnlijk. nee nee, nee. Hij, is, hij is toch nog niet aan het afbouwen, denk ik. Hè? Nee. nou Hij gaat binnenkort... een uh, komt er een, een, een livestreamconcert van hem. Dat is ja. afgelopen okay. mei uh, ja, ja, ja. Is dat opgenomen. Dus ja. hij is nog bezig. Ja. Maar wat ik denk ook in het vorige uur al noemde. Er is zo'n mysterie om die man. Ja. Ik heb geen idee hoe het met zijn gezondheid gaat. en Of hij het nog nee. 40 jaar volhoudt. Nee. Nee, we weten het einde van zijn privéleven. Wat, wat je laatst ook zei. Ja. Weet weten niet eens of hij getrouwd is? Nee, dat, dat klopt. En dat is eigenlijk. Nou, worden dus het vorige uur gesloten wat met Battle of a Thin Man. Ja. Je noemde net die toe. Dat het toen echt uh, nou, niet zo goed met hem ging. Overwerkt, zouden we nu zeggen. Ja. Um, <laughs> daarna heeft hij een motorongeluk gehad. Zeggen ze. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Of nee. het überhaupt gebeurd is. En okay. ho hoe serieus het was. Maar toen is hij um, nou, zich gaan af afzonderen in. Uh, ja, Woodstock om, in, in, ja. in de Woodstock. Big Pink. Wat we ja. net ook al noemde. Um, en vanaf toen heeft hij eigenlijk... zijn privéleven grotendeels afgeschermd. Ja. Zeker na, uh, na de Rolling Thunder Review. Ja. Uh, ja toen was het nog wel bekend dat hij ging scheiden... van zijn tweede vrouw, Sarah. Uh, maar daarna is het eigenlijk... Uh, in nevelen gehuld. Ja. Nou, terecht hoor. Als je daarvoor kiest... dan moet dat kunnen, Ja. Ja. ja. Het is, uh, ja, het, is, het is een ja, keuze. Anders, en, ja. en toen zijn we bij uh, Forever Young ge uh, gekomen, hè? Ja. De laatste, en vooral de, uh, de live versie, hè? Ja, ik vind die live versie heel goed. Um, het is in 78. Dus eigenlijk net na die periode... Um, ja, net na Desire. Net voor Street Legal. Ja. En um, ja, The Last Waltz was het laatste concert van de band... Ik ja. heb ook het idee dat Dylan daar voor het laatst uh, openhartig was. Als je, als je die DVD kent, die concert-DVD, dan zien we ook nog lachen naar het publiek en uh, wijzen: van, oh ja, dus, uh, wat ja, je daar, daar deed, dat was serieus Nee, nee, nee uh, daarna begon hij ze echt veel meer, uh, veel meer terug te trekken. Toen werd hij ook een stuk, uh, ja, een stuk norser, heb ik het idee. Oh, um, ja, ja. Daarna kwam natuurlijk de christelijke periode. En, uh, Heeft hij ook gehad? Yeah. Ja, drie, drie albums in uh, 79 dat volgens mij. Shot of Love, Saved en er uh, is er nog eentje. Shot of Love, Slow Train Coming. Slow Train Coming, ja, yeah. en Saved. En, um, oh, dat zijn ze een beetje. Uh, ja, speerpelen. dat zijn Ja, ja echt oh, okay. uh, Born Again Christian. Mm -hmm. Maar die ken ik zelf ook niet goed. dat Die trekken mij niet zo heel erg. Nee. Um, ik heb niks tegen geloof en, uh, en zo, maar gewoon die muziek... Um, nee, natuurlijk, dat is logisch. Trek niet zo goed. gospel ja, ja. Ja, en dat gospel zit ook al op Street Eagle, Dus het album uit 79 of 78. Ja. Uh, maar oh, daar, okay. daar klinkt het nog poppy. Ja, oké. Okay. Ja, en dat werd steeds minder, ja. En Dylan is natuurlijk, altijd is hij wel religieus geweest. Ook John Wesley ja. Harding staat vol met verwijzingen naar de Bijbel. Uh, iemand, iemand heeft een keer geteld... Maar 163 verwijzingen naar de Bijbel, voor mij, op, op dat ene album. <laughs> ik um, heb het al nooit heen gehoord. <laughs> Te gek. Je bent echt een kenner. Het is ja, <laughs> nee, ik heb me goed voorbereid <laughs> ja, voor deze ongelopen. uitzending. En voor mijn eigen uitzending vorige maand, omdat hij ja. toen 80 werd. Ja, ja. Um, maar Forever Young, de, deze live versie dus. Um, ja, dat ba de band is ook belangrijk voor hem geweest dan, hè? Ja, ja. ja dus die horen we bij Battle of a Thin Man. Ja. En... Um, de band die we dus de Band zijn gaan noemen. Met Robbie Robertson, Lee van Helm, uh, Rick ja. Denko. Die, uh, daar heeft hij een hele goede band mee onderhouden vanaf 65. Heeft hij mee getoerd in 66. Uh, daarna dus de Basement Tapes. Dus dat, dat huis in uh, de stad Woodstock. Ja, ja, En um, ja, in 74 nog een grote stadion toegedaan. gedaan. Um, dus dat was een heel... Belangrijke bandvorm waar, waar, waarmee hij zich, uh, zich fijn voelde, denk ik. Ja. En, um, en dat hoor je dus ook op deze opname. Je hoort de vriendschap. Um, een plezier van het samenspelen. Dat, dat hij zich thuis voelt bij deze muzikanten. En. Okay. Um, ja. daarom verkoos ik deze versie boven de albumversie. Ja. En. Ah, ook okay. de manier waarop hij dan één zin. Uh, oh, dat is die zin, ja. ja? Nou ja, in, in elk, elke live-opname. Um, ga ik op zoek naar een zin. En um, die, kan, die kan mij dan grijpen. Ja, die van dit, ja. dit is prachtig. En... Um, ja, als dat dan dus verschilt van de openversies... dan, dan is dat iets, iets moois. Ja, um, ja. Zo ook in, in dit lied, dus uh, ja. Forever Young. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, niet veel live muziek van Bob Dylan ken inderdaad, nee. Het zijn echt zo'n studio-platen die ik ken. Ja, dus. Hij heeft ook niet zo heel maar, veel officiële live albums. Oh, ah, Nee, die bootlegs wat je zei. Maar je ja. bent wel geïnspireerd om toch eens te gaan luisteren naar uh, <laughs> zijn kant. van uh, Ja, ik ja, kan je wel het een en ander uh, aanraden, hoor. Ja, dat gaan we zeker doen, inderdaad. Ja. Ja, ja. Uh, door naar het volgende nummer. If Not For You. Ja, is dus ook uh, het 1970. En dat ik ja. dan weer een beetje in op wat ik net noemde... die, uh, die retraite naar die... Uh, dat motorongeluk, ja, wat is het eerder ook al over Nashville Skyline? Is dus ook diezelfde periode er zit ja. één jaar tussen Nashville Skyline en New Morning? En um, ja, daar, daar speelt hij echt veel rustigere, rustigere muziek. Oké, okay, ja. En um, If for you is nou voor je prachtig liedje, mm -hmm. um, ja. Wat, wat moet je erover zeggen? Het is echt het een verschil beetje tussen 60 Bob en 70 Bob, um, ja. Um, Boze twintiger versus de volwassen songwriter. Dat vind je wel, ja? Ja, is, hoort dat bij deze al? Ah, <laughs> um, okay. yeah. Ja. Wat ik vooral dus een beetje uh, vind... Dus je, je, hebt, je hebt die drie albums, 65 Bring it all yeah. back home, how It's 61, bland en bland. Yeah. Dat is echt jaren 60 popmuziek. Um, toen dus die periode met, met die retraite. Yeah, klopt. En dan, ja, klopt, dan, zestig, ja. En dan vanaf New Morning... Um, Gaat het een beetje richting de popmuziek van, van begin jaren zeventig? Een beetje dat oh, okay. confessioneel ja. songwriting noemen ze ja. dat. Dus echt over, over de gevoelens, innerlijke gevoelens. Ja, ja. En um, ik vind dat hij er vanaf 1970... over veel meer diepgaande gevoelens is gaan zingen. Oh, uh, veel en dat het in, eerlijker geworden is. Eigenlijk. Ja, ik vond het in veel de jaren zeventig zelf eigenlijk. Ja, ik vond juist dat ah. oppervlakkig. Dus vooral gewoon, ik ben, ben boos op jou en uh, je okay. doet alsof we elkaar nooit moeten hebben. Ja, en in, in zijn jaren zeventig werk. If not for you. Hij uh, beschrijft dan: Als ik jou niet had, wat, wat moet ik dan? Dat is dus <laughs> veel mooier dan de zinnen die ik net noem. <laughs> nou, ik ga gauw luisteren, <laughs> hier komt: If not for you. Inderdaad een mooi nummer, ja. Wat je zegt, een veel persoonlijkere tekst inderdaad, ja. En we hebben het net even uitgerekend toen was hij 29. Ja. Dus dan mag je het verwachten van een man. Dan moet, ja. hij, dan moet hij er staan, dan moet hij er zijn en dan... Uh. Nou ja, ik, ik maakte net een vergelijking met I Want You. Uh, dat is gewoon van, ja, ik wil je, ik wil je, ik wil je. Ik wil je zo uh, so erg, zo so bad. Ja. En, nou, was hij, 25. Ja. En dan hierop, If Not For You, zingt hij van... If Not For You, uh, Winter Would Have no Spring... Uh, oh, what, what would I do? Dus zonder jou dan, dan ja, zou, het, dan zou het niet compleet nee. zijn. Dan, ja, had ja. De, dan, dan bleef het altijd winter. Dan zou er nooit lente komen. Dan, wat, wat moet ik zonder jou? Dus die, um, die groei vind ik heel mooi in, in de jaren zeventig, uh, ja, Bob. Persoonlijke groei wat je zegt, ja. Ja, ja. ja ik, de, die jaren zestig vind ik gewoon net iets te, te oppervlakkig af en toe. Vooral in, in, in die popliedjes. De protestliedjes ja. natuurlijk niet. Die waren echt snoeihard. Um, ja, oké. Okay. Maar ik om, omdat je ik je zelf bent. ook ja, ja, ja. dan singer-songwriter ben, um, spreekt deze manier van, van schrijven over gevoelens me, me meer aan dan ja. uh, wat hij ervoor dacht. Ja, ik ben nu ook aan het uitrekenen: 3, 9, 27, 28. Hmm? Nou, hoe oud je bent. Ik, ik, ik ben 27. Ja, nou dus dan ik ben je er ook aan toe hoor. Ik <laughs> heb nog twee jaar om even naar voor u te schrijven. <laughs> Nou, we gaan binnenkort wel volgens mij wat van je horen. Ja, ja. Ja, misschien als Jaap Koper uh, mij een keer uitnodigt, dan uh, neem ik een gitaar mee. Nou, dat mag je ook hier doen. Ja, <laughs> ja dat nou, kan ook inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Ja, mooi. Het volgende nummer: Tangled Up in Blue. Blood ja, de tracks. Ja, ja. Ze noemen dat zijn, uh, zijn scheidingsplaat. Oh, <laughs> spannend. Ja, okay. ja. Ik heb net uitgelegd hoe, uh, ja, hoe Mordy over, over die verliefdheid schrijft, en dan gaan we niet ja. gelijk naar de echtscheiding. Um, Jacob Dylan, dus Bob's zoon... die heeft over dat uh, Blood on the Tracks album gezegd... als ik die luister, dan hoor ik mijn ouders ruzieën. Um, ik hoor dat zelf niet zo heel erg terug. Misschien, misschien op Idiot Wind. Dat is ook echt het booste liedje op dat album. Ja. Ja. Uh, maar Tangle Up in Blue... heb ik een, um, een artikel over gelezen op, op internet... Het heet mm -hmm. Tangled up in Cubism. Um, en daarin wordt dit lied vergeleken met een cubistisch schilderij. Waarin okay. um, nou in, in een cubistisch schilderij zie je ongeveer een voorstelling. Je ziet ongeveer ja. een, een gezicht of een portret. Maar dan zit er een oor op de plek waar je een neus verwacht. En een oog ja. ergens op het achterhoofd, zeg maar. En ook in dit lied is, is wat dat, dat artikel um, betoogt lijkt het alsof alle verschillende coupletten... niet zozeer verband met elkaar houden. Mm -hmm. uh, onchronologisch verteld. Het begint met Early One Morning, The Sun Was Shining. He was laying in bed. Yeah. Um, okay. en, en dan daarna komen er allemaal scènes. Maar het is niet duidelijk wat er nou als eerst gebeurd was... en over wie het nou precies gaat. Um, en ik vind deze ook... Heel interessant. Omdat hij nog steeds live, elk jaar... Uh, kleine aanpassingen maakt in de tekst. Oké, ja. Dus ik, waarom ik net twijfelde over... he was laying in bed. Het ene jaar doet hij I was laying in bed. Dan doet hij weer he was laying in bed. Um, she was laying in bed? Nee. Ja, weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja, ja. Uh, op een gegeven moment ook over... when um, she opened up a book of poems... Uh, mm -hmm. van een Italian poet uit de 15 th century... Uh, sommige jaren is, is het een poort uit de e eeuw. Um, vlak voor zijn religieuze periode, waar ik net over had... maakte hij er opeens van... Then she opened up the Bible and started quoting it to me. Okay. En dan noemt hij een aantal bijbelversen. Okay. Um, dus dit is het lied waar, waarin hij volgens mij nog steeds... Um, ja, stukjes van zichzelf instopt of juist weer weghaalt... om over te spelen ja. met, met dat beeld van okay. wie ja. is Bob Dylan nou? Ja, ja. En de, en de titels Tangled Up in Blue? Dat, was, ja, dat hij zich ja. blue voelde of zo of wat ook? Of, uh, ja. ja, ik, ik voel wel wat spanningen dat tangelen en dan het uh, blue. Ja, dan, tangled ja, up in blauw knoop. of zo. Ja, en, ja. Ja, en, en blue uh, is ook waar de blues vandaan komt. Ja. If you're feeling blue, dan, dan voel je je ja. verdrietig. ben je een beetje down. Een beetje gedeprimeerd. Ja, ja. Dus aan uh, een moment wel, een andere moment niet of zo, ja. Ja, ja. ja. ja. Um, ja. En het, het lied. Ik denk dus dat het centrale thema ook wel is... Dat het, dat het gaat over een relatie die ja tangled up is. Dus ook vandaar die constant sprongen in, in, in de ja. tijd. Ja, um, in het weer. En, en dus, ja ze noemen het het uh, echtscheidingsalbum. Ja. Dat die echt nog een beetje aan, aan het ontrafelen is van... wat is er nou precies aan de hand in, in mijn leven en in ja. deze relatie? wat is het gebeurd? Ja, ja. Ik vind, ik vind het echt zijn één zijn na beste nummer. Eén <laughs> na beste ja, nummer. Ik heb net uitgelegd waarom ja. My Own Version of You. Ja. Maar dit is echt, uh, dit is echt een, uh, een pareltje. Een nummer of de hele album? De hele album ook. Ja. Zeker in mijn top drie. Maar dit, dit lied is het, het beste lied op dat album. En dat album is een van zijn beste albums. <laughs> nou, we gaan gauw luisteren. Je komt op ja. Tangled Up in Blue.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 And she turned around to Look at me as I was walking away I heard her say Oh, my shoulder will beat again someday On the avenue Tangled up in blue I had a job in the great north woods Working as a cook for a spell But I never did like it all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 in blue She laid a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello With me, I'm still on the road ahead for another joint We always did feel safe We just saw it so from a different point of view mij ook opvalt bij Bob Dylan... dat hij soms zo ontzettend veel teksten... zou zijn teksten belangrijker zijn dan de muziek. Het is. Hij gaat maar door, en hij gaat maar door, en hij gaat maar door. He? Ja, ik denk zeker dat zijn teksten belangrijker zijn. Voor, voor uh, hem zeker, denk je? Ja, ja, ja. ja? ja. Uh, zeker als je naar de, de recentere albums luistert. Uh, dus vanaf Love and Theft, dus echt van, van de laatste 20 jaar. Ja. Dat zijn eigenlijk gewoon standaard blues... Um, melodieën. Dus muziek is een beetje een standaard blues. Um, waarin hij dan nou, zes of acht coupletten yeah. uh, stopt. Dus vooral de laatste is de focus echt van, van de muziek af. Uh, niet helemaal het moet natuurlijk nog wel goed klinken. Yeah, yeah. Um, maar het is ook een stuk soberder de muziek. Um, dat is ook niet helemaal waar, maar um, ja, de focus ligt echt op de teksten. Dat is toch wel, ja. Ja, en dat hoor je hier wel ook, veel, ja. ook wel, hoewel de muziek leuk klinkt. Zeker, klinkt er uh, goed bij. Ja. Ja. Uh, Ondersteunt het goed, ja. En het is ook goede muziek. Ja. <laughs> dus ik wil ja. dat niet... Uh, moet ik even nee, het, nee, zeggen. het is niet ook dat niet, ik de muziek maar, niet goed vind. Nee. Um, dus jij denkt ook dat hij met de, met de teksten begint? En daar zoekt hij muziek bij? Um, ja, en ik heb toevallig vanmiddag nog... Uh, Telltale Science geluisterd. Dus dat, die, die bootleg-series uh, ja. uitgaven uit 2008... En er zijn heel veel outtakes op van uh, Time Out of Mind album, Oh Mercy. En er zijn dan heel andere nummers. Uh, Marching to the City heb ik even in mijn hoofd. Dat was dan een outtake van Time Out of Mind album. En er zitten heel veel zinnen in die op de albumversies van Standing in the Doorway... Oké, okay, uh, terugkomen, ja. Ja, dus <tosses> hij, hij vond dat lied gewoon niet goed genoeg. En dan heeft hij die teksten... In andere liedjes gezet die wel op het album kwamen. Ja. Dus ik denk zeker dat ook voor Dylan de focus op de, op, ja. op de teksten. ligt okay, uh, toch wel in de ja. ja. Ja, het is. Het, maar dan moet je voorstellen, hij heeft nou 39 albums gemaakt. Ja. Gigantisch veel tekst. Iemand moet dag en nacht bezig zijn met, met, met teksten bedenken. Of tekst, hoe, hoe zou je dat in godsnaam doen? Jij als singer-songwriter, nou hoe moeilijk is het om een, een goed nummer te maken? Ja? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja. Um, maar hij schudt ze volgens mij uit zijn mouw of wat ook. Of zo. Hoe doet hij dat in godsnaam? Ja, in verschillende periodes heeft hij verschillende technieken daarvoor gebruikt. Um, echt in zijn beginperiode, die folk-traditie. Um, ja, een, een lied dat ik nog niet echt genoemd heb, maar Bob Dylan's Dream. Dat staat ook op uh, Freewheeling. Mm -hmm. Dat is heel erg geïnspireerd op een, een, traditioneel an, op een ander traditioneel Engels liedje. Um, Lady Franklin's Lament. En hij heeft eigenlijk. Um, dat lied vertaalt naar zijn eigen situatie, naar de nieuwe tijd. Dus dat, dat deed hij heel veel in het begin. En dat mag ook in de folktraditie. Dat, dat is waar folkmuziek ook over gaat. Um, moet ik even kort uitleggen waar, waar dat dan yeah, wat hij yeah. daar deed? Yeah, yeah. Dat Lady Franklin's Lament, dat komt voor mij eind 18e eeuw, eind 19e eeuw... gaat over een, um, een vrouw en haar man was een onderzoeker voor, voor mij een pool onderzoeker, ik weet niet of ze ja. naar de noord- en zuidpool, ik weet niet of ze dat al deden in die het zal tijd. kan een noordpool zijn denk ik. Ja. Maar in ja, ieder ja. geval, um, nou, die gingen op reis om iets te, te ontdekken en die kwam niet meer terug. En in dat liedje gaat het over dat zij een droom heeft gehad waarin ze weer reinig waren. Ja. Ja. En, um, nou, ze beseft dat het een droom is, dus daar is ze heel verdrietig over. Ja. Um, en, en lament, dat is ook een soort van uh, hartekreet. Klopt, Klopt, ja. Um, dus dat, dat is waar het originele lied over gaat. En Bob Dylan heeft dus het lied Bob Dylan's Dream gedaan. Wat ook ja. heel grappig is dat hij die titel in de derde persoon doet. Dus Bob ja, Didden schrijft Bob Dylan's Dream. Dream. Ja. Ja, ja. Nou, dat... Um, Lady Franklin's Lament, Bob Dylan's Dream is natuurlijk nou, vergelijkbaar. Um, en ook dat lied gaat... Ja, wat ik dus ook noemde, zijn vriendin Susie Rotolo... die was in Italië. Hij miste er heel erg. En nou, ze heeft dat liedje... Um, ook in, in dezelfde... Um, op dezelfde manier ja. dat hij dus een droom heeft. Bob Dylan's dream. Waarin hij weer oh. renig was met haar. En ja. dat hij daar dan alles voor zou geven. Ja, okay. ja. Dus daar kopieert hij bestaande folk liedjes naar zijn cool. eigen situatie. Um, oh, dat vind je ook een techniek. Ja, dat is ook wel ja, een wel, manier. Ja. ja, daarna dus die ja. 65, 66, opnieuw 65-66 ja. periode... Ja. Dat uh, nou, noemde ik al. Um, nachten niet slapen, hele nacht bij zijn diepmachine. Ja, uh, teksten ja, vlogen top. eruit. Ja. Hij uh, las heel veel uh, van Rimbaud, uh, Franse schrijver. Brecht, Duitse schrijver. Ja. En ja, met de, de nodige middelen en ja. Uh, ja. De, de, de excitement, ja. de spanning van, van die ja. tour. En alles wat hem overkwam. Hij, wel, hij was nog jong. Ja. Die teksten vlogen eruit. Maar denk je dus dat het, een, het is eigenlijk een dichter is die ook muziek is gaan maken? Oeh, nou moet ik uitkijken met mijn woorden. Uh, want heeft Dylan hier iets over gezegd in zijn Nobelprijsrede? Uh, oh. hmm. Want hij. Hmm. Hier durf ik even geen, uh, geen antwoord op te nee, geven. Oké, okay. nee, dat uh, iets voorstellen. Um, ja. Ik, ik, Ik denk het niet, want. Um, hij voelt zich meer muzikus of hij voelt zich gewoon dichter Ik denk inderdaad de combinatie. Ja. Uh, omdat het schrijven van een gedicht is toch heel anders... dan het schrijven van een liedje. Um, als je bijvoorbeeld ja, oh, een, dat vind ik heel leuk. Is dat zo? Ja, als je een sonnet hebt. Dat ja. heeft, heeft een, echt een, een vaste structuur. Ja. Um, en in, in muziek heb je andere structuren. Je hebt, je hebt te maken met coupletten en refreinen. Dus mm -hmm. je kan niet één op één... Gedicht ja. op muziek zetten. Wordt wel eens gedaan. Uh, maar we hebben net gezegd: teksten vindt hij het belangrijkste. Dus ja. ja, maar niet het enige. Het is niet dat hij. Ah, okay. um, ja, ja. ja, ja. Daar denkt hij ook over na nou, als hij die teksten opschrijft. Nou, ja, dan dat dat een, denk ik wel. Komen of zo? Ja, ja. En dat is dus ook waarom ik die, die live-opnames zo interessant vind. Mensen vragen vaak: waarom speelt iets zo onherkenbaar of anders ja. dan, de, dan de studio-versies? Um, ik denk dat hij echt gewoon keuzes maakt van wat voel ik me nu of hoe voel ik me nu? Wat voel ik? Uh, heb ik zin in een kwartsmaat en een vierkwarsmaat en een wals? Ja, okay. uh, ga ik ja. in een samba doen? Um, dus ik, ik denk wel dat de teksten leidend zijn. Ja. Um, en de muziek ondersteunt hem om die tekst over te brengen met het gevoel dat hij op dat moment heeft. Ja, maar um, je kan toch een tekst niet op een driekwartsmaat of een vierkwartsmaat. Dat is volgens mij heel belangrijk, omdat uh, ja, toch, je wel een beetje afstemmen natuurlijk. Ja, ja, ja. toch kan Bob ja? Dylan een hoop voor elkaar krijgen. Ja? Oh, die er van um, ja. ja, soms is het ook heel staccato zingen inderdaad. He, begint hij gewoon eigenlijk de woorden te spuwen, lijkt het. Ja. En dan de muziek eronder. Ja. ja. Wat ja. is is zelf een goede muzikus. Um, Schrijft hij de muziek of zou het toch wel bijvoorbeeld uh, uh, dat orgeltje. Nee. Nee? Um, hij schrijft in ieder geval de basis zelf. Ja. Zeker in die beginperiode. En ook over Don't Think Twice. Er werd lange tijd gedacht dat die gitaarpartij werd ingespeeld door Bruce Langhorn een, een sessiemuzikant waar hij toen veel mee werkte. Ja. Um, maar er is iemand die, die een heel goed betoog houdt over dat dat toch Bob Dylan is. Oké. Okay. Um, en dat is een vrij ingewikkeld uh, tokkeltje wat hij daar speelt. Ja, um, dus het is gewoon een goede muzikus. Ja, ja. ja, en hij heeft in 93, 4, nee, 91, 93 kwamen er twee folk albums uit: uh, Will Gone Wrong en uh, Eentje ervoor. En daar speelt hij ook hele. Um, dat is ook echt weer een Roots album, maar die terug gaat naar zijn Roots. Ja. Ook allemaal covers. Dus echt die, die traditionele liedjes weer. Hoorde je van Frank Sinatra? Nee, um, dat was 2015 uh, tot nu. Ja? Dan waren echt uh, folk traditionals weer. Oké. Okay. Together Through Life, Modern Times, Love and Theft, Time Out of Mind. Daarvoor. World Gone Wrong. Ja, en niet daarvoor. Good As Have Been To You. Ja, dat zijn echt twee, twee Roots albums. Ah, Oké, okay. ja. Um, met alleen Bob op gitaar en Monta Monica. En daar speelt hij echt goed. Um, maar als ik dan dus die, die nieuwe albums noem... Ja? en daar hoor ik hem af en toe spelen... en ook live, <laughs> uh, solootjes ja? op elektrisch gitaar... dat doet hij heel hakkelig, zeg maar. Ja, okay. Dus That's hij, hij nieuw, kan het wel. Ja. Ja. Um, nou, laten we zeggen, dat komt er niet altijd even goed uit. Nee, nee, oké. Okay. Ja, dat is duidelijk. Goed, en dan komen we bij Isis of Isis. Ja, Isis. Isis. Um, van de Rolling Thunder Review. Dus ja. ik wilde ook weer die, die live versie laten horen... En wat ik interessant vind is dat we gaan luisteren... naar de opname van 21 november 1975. Um, en Ice staat op het album Desire. Ja. Dat kwam pas in de, de lente of de herfst van uh, 76. uit. Een jaar later. Okay. Ja. ja. En die was een heel interessante tour. Ik vind het een heel interessante tour. Um, hij had het idee van een soort variété, uh, gezelschap. Okay. Dus allemaal verschillende ja. muzikanten had hij ook meegenomen. Uh, volgens mij Donovan... Um, op, op sommige avonden. Um, Joan John Bias, die was oh, ja. mee mee. Ja. Uh, hij had de gitarist die Mark Ronson, volgens mij. Die ging later in een ja. David Bowie's band ja, klopt. met ja, ja. de oh een heel andere ja. de spiders from Mars echt een ja. hele harde gitarist. En um, ja, het was heel, het was een soort van van gypsy. Achtig iets. Ook, ook die, ja, die vier. De er tijd dat hij zich uh, wit sminkt ja, of zo? Ja. En, um, en waarom deed hij dat? Onderdeel nou ja, onderdeel van die... Uh, ze met ja. heel veel dingen met Bob Dylan. Er uh, zijn heel veel dingen een raadsel. Volgens mij heeft hij zelf gezegd... omdat ze toen in, uh, in grotere uh, venues speelden... maar ook vaak in, in tenten. Dus zonder al te goede belichting. Ja? En hij, hij zei als ik <laughs> nou mijn gezicht wit smink... dan kunnen ze achterin ook zien dat ik het ben. Of in ieder geval wie... Bob oh, Dylan is. Maar of dat het had... had niks met negers te maken of zo. Dat die, uh, nee, dat lijkt me nee. niet. Die link snap ik even niet. Nou, je, op een gegeven moment had je ook uh, de blackface in ja, de jaren uh, 60 of zo. Dan gingen ze zich ook zwart sminken of zo. Bob Dylan of andere nee, mensen? Nee, andere. Ja, ja, de, ja die, die ja. blackface. Uh, ja. Ja. Nee, volgens mij is daar ja. geen link uh, hiermee. Oké, okay, dus echt omdat hij beter te zien was. Op ja, de... nee, dat, ja, dat zegt hij. Maar ook gewoon om, om, om de aandacht weer even op zich te vestigen. Van, ja. wat, wat doet Bob Dylan nou weer gek? Dat, dat moeten we gaan, uh, gaan checken. Want dat was het is... een soort comeback of niet? Um, nou, niet zozeer. Want dat Blood on the Tracks album kwam dus net daarvoor. Ja. En dat was wel echt een, grote, een groot succes volgens mij. Um, maar daarvoor had hij inderdaad wel een wat magere periode qua succes. Oké, okay. denk ja. ik. Um, dat was ook de tijd met um, uh, Ruben Carter, die bokser, um, die, boxer, die um, was falsely tried, dus de tekst Hurricane. Oh, die? Yeah. Yeah. Die, yeah. Uh, die werd geframed voor, voor een moord, yeah. waar eigenlijk uh, die nou, die geen bewijs voor was, in de gevangenis gegooid. En heeft, heeft Bob Dylan dus Hurricane geschreven als, als, als protestlied om hem weer vrij te krijgen. Um, en deze tour was, was ook in die periode, dus hij kon de aandacht wel gebruiken. Ja, ja, oké. Okay. Dus ja. ik denk dat dat wel, uh, wel meespeelt. Ja, dat helpt ook, ja. ja. Um, maar heel oh. veel vuur in deze opnames. Ja, nou, daar komt-ie. Ja. Live at the Boston Musical. I made, but I could not hold on to her very long. So I cut off my hair and I rode straight away. For the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of doctors and light. The dividing line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into a laundry and washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? I said, I got no money, man. He said, that ain't necessary. the cold and the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where we going? He said, we'll be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise. I was thinking about gold. I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace as we rode through the canyons through the devilish cold. I was thinking about ISIS So I was so reckless She told me though that one day We would meet up again And things would be different The next time we went I could only just hang on And be her friend I still can't remember All the best things she said it's all embedded in ice he said there's a body that i'm trying to find if i carry it out it'll bring a good price was then that i knew what he had on his mind when the wind was hard and the snow was outrageous we chopped through the night and we chopped through the dawn when he died i was hoping that it wasn't contagious but i made up his body and i dragged him inside threw him down in the hole and i put back the cover i said a quick prayer just to feel satisfied Then i went back to find isis just to tell her i love her she was there in the middle where the creek used to rise blinded by sleep and in need of a bed i came in from the east with the sun in my eyes the one time that I rode all night. She said, where you been? I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's all that natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to. Yeah. Maar ja, sorry, het is al bijna tijd. Je moet al die bijna afscheid nemen. Dus de laatste vraag. Wat is jouw beste Bob Dylan nummer? Jij noemde het net ook al eerder. Maar dan kies ik voor uh, My Own Version of You. Dat komt van zijn laatste album, Rough and the right Ways, yeah. 2020. En... Um, ja, ik vind het ook mooi dat ik een nummer kies van zijn laatste album. Ja, um, gelooflijk, ja. Want ik, ik noemde net ook al de ontwikkeling tussen dan... I Want You en If Not For You. En ik vind dat hij zich gewoon is blijven ontwikkelen als, als songwriter. Um, even kijken, werd ik een... Nou, ja, als je dan If Not For You hebt... Uh, dan moet ik even kijken wat ook weer de link was. Um, oh, nee. Nou, in, in de jaren tachtig had hij nog most of the time... En die, ja? Um, ja, die, hebben, die hebben we niet genoemd en we hebben ook niet iran babe hebben we ook niet genoemd. Maar die vind ik ook een beetje vergelijkbaar met, met 20 jaar verschil ertussen. Um, dus in iran mie zegt hij van, nou, ah, als je iemand zoekt die dit en dit doet, ik ben het niet. Een beetje iets oppervlakkiger En in most of the time heeft hij een beetje hetzelfde idee. Ja. Van, most of the time, ik kan mijn head up straight, dan gaat het goed met me. Ja. Maar door te benoemen hoe het dus meestal met hem gaat. Ik bedoel, ja. die, laat hij eigenlijk open hoe het... dan de rest van de tijd met hem gaat. Um, dus je vindt het heel belangrijk dat hij heel persoonlijk wordt? Of tenminste, dat uh, vind je een van de grote pluspunten. Ja, ik vind ja. Die, dat hij zich daar steeds in is blijven ontwikkelen. Um, en hij, hij is 80 en, en Ja, 80, ik, 80 van jaar. elk decennium... Um, zie ik gewoon ontwikkeling... Um, bij Bob Dylan. Um, ja, ook, ook de hele... Uh, Time Out of Mind album. Dus echt weer een uh, hele grote stap... ten opzichte van de albums daarvoor. Er um, zijn dus echt een aantal hele grote stappen gemaakt... in zijn carrière. En met Time Out of Mind was hij ook al 60. Ja. ja, ongelooflijk. Of, bijna 60 ja, ja, ja. was hij. Ja. Ja. Uh, dus je kan ook denken van... Nou, ik blijf lekker doen wat ik altijd al heb gedaan. Ik ga lekker ja. mijn geld verdienen. Ja. Uh, maar Dylan doet dat niet. Die gaat gewoon door en daar blijft zich ontwikkelen. En op uh, My Own Version of You... Uh, vind ik dat hij um, ja, zichzelf um, plaatst in de, in de context van ja. de moderne mens. En de moderne mens weer in de context van de hele mensheid. Ja, oké. Okay. Dus ja. Hij, hij, hij ja. noemt ook... En hij kijkt ook naar, ja. naar als hij er zo meteen niet meer is. Dus hij begint met... Um, ja. Ja, hij gaat een mens bouwen... My Own Version of You gaat hij bouwen. Okay. En hij sleept de hele geschiedenis erbij eigenlijk. De hele ja. geschiedenis van de moderne mens. Ja. Uh, verwijzingen naar, um, naar een beetje het recente oh. verleden. Ja? Okay. Um, Attack the Scarface, Pacino en the Godfather Brando. Mixing up in a tank. met de robot commander. Dan zie ik een beetje een um, nee, nee, Arnold Schwarzenegger ja, type ja. vormen. Uh, met echt, uh, ja, ja, sterke... Mag ik ook zeggen dat uh, het misschien niet zijn ontwikkeling... maar misschien heeft het ook iets met zijn leeftijd te maken... Hij is natuurlijk ouder geworden. Hij ziet de wereld anders. Uh, ja. Een levenservaring wat naar boven komt. Uh, dat zal er ook wel allemaal in zitten, ja. Ja, ja dus ik, ik denk dat het ook in zekere zin... hij kon dit lied niet 50 jaar geleden of, of, of nee. 15 nee, jaar geleden ik Ja. Ja. dat is waar. En eigenlijk sinds Lennon Cohen en David Bowie... is dit een soort van heel nieuw genre geworden. Van muzikanten op leeftijd die weten van <laughs> nou, het, het einde nadert... Uh, of, uh, Black Star, yeah. of David Bowie, waarin hij... Ja, yeah, was ook sweet, uh, natuurlijk. Ja, ja. Keek naar zijn, uh, zijn eind. Leonard Cohen met ja. uh, You ja. Want It Darker. Ja. En, was, uh, yeah. Nou ja, Dylan, ik, ik, ik zie dit album een beetje in dezelfde lijn. Ja. En in dit lied valt hij wat mij betreft van samen... Um, ja, de hele, de hele moderne mens in, in ja, de context van de gehele mensheid. Ja. Mooi. Ik vind het verschrikkelijk mooi gezegd, Roy. Ik, ik vind echt, jij bent de, voor mij de Bob Dylan-expert. Uh, want je gaat horen, ik moet afscheid van ons gaan nemen. Over vijf minuten is het voorbij. Dus, uh, ah. Ik wil je hartstikke bedanken. Leuk, helemaal uit Volendam gekomen om ons wat te vertellen over Bob Dylan. Dus hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. We wouden eigenlijk was. afsluiten met uh, Like Rolling Stones, maar dat doen we niet meer. We sluiten af met My Own Version of You. De nummer één van Roy. Roy, hartstikke bedankt en luisteraars bedankt en tot de volgende keer All Bring someone to life is what I want to do I want to create my own version of you Well, it must be the winner of my discontent I wish you'd have taken me with you wherever you went They talk all night and they talk all day Not for a minute do I believe anything they say I'll go make somebody life, somebody I've never seen You know what I mean, you know exactly what I mean I'll take the Scarface, face, but you know, and the Godfather Brando Mix it up in a tank and get a robot commander If I do it upright and put the head on straight I'll be saved by the creature that I create I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards, and I don't shoot no dice. Can you look in my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. Okay. Helaas moeten we, gaan we het niet redden om en dit lied uit te draaien... en te eindigen met de grote hit van Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Um, dus we gaan dit lied even uh, eindigen. Je moet het lied gaan luisteren. Het werkt echt naar de climax toe. Dat op een gegeven moment heeft hij die mens gemaakt. Dat daar eindigde hij zo meteen of, ja. of hij net mee... van uh, I'm going to create my own version of you. En uh, ja, je moet het luisteren. Um, maar we gingen het niet redden om helemaal te draaien. Dus kiezen we ja. ervoor... Om van allebei een stukje te draaien. Hier komt Like a Rolling Stones. Het nummer 1 hit van Pim. Dan komt hij. Once upon a time it so fine. The bumps of dime in your prime.